In een ziekenhuis in Beirut is Groot Ayatollah Fadlallah overleden. Hij werd gezien als de belangrijkste geestelijke leidsman van de Hezbollah-beweging. Sheikh Fadlallah gold als geestelijk leider van Hezbollah... sinds de oprichting van de militante Sietische Beweging in 1982. Hij was een aanhanger van de islamitische revolutie in Iran... en riep na de Israëlische invasie in het Libanon in 1982 op tot gewapend verzet tegen Israël. Fadlallah was 74 jaar.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 Paars Plus heeft wel de voorkeur van de overgrote meerderheid van de kiezers van PvdA, D66 en GroenLinks. Alessandro Petacchi heeft de eerste etappe van de Tour de France gewonnen. Een rit over ruim 223 kilometer van Rotterdam naar Brussel. De slotfase werd ontsierd door verschillende valpartijen... waarbij onder andere Rabo-sprinter Oscar Freire en gele truitdrager Fabian Cancellara betrokken waren. De gele trui blijft in handen van Cancellara. En de Spanjaard Rafael Nadal heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de titel op Wimbledon behaald. Nadal versloeg de Tsjech Thomas Berlich in drie sets. Door de zege verstevigt Nadal zijn eerste positie op de wereldranglijst. Het weer. De komende uren nog redelijk zonnig. Vannacht overal bewolkt. Minima rond 15 graden. Morgen veel bewolking. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het Henoor.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 Un noir sur son teint blanc. A vous peignoir que c'est troublant. Oh, oh. à vous c'est troublant. Je noirais bien ces ans Mais j'en prendrai pour 110 ans au moins. Au moins 110 ans. à devenir ton amant seulement Ik steek die...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 Om het vis weer uit de krop uh, eruit te halen. En uh, ja, zo gaat dat de hele dag door. Dus daarom zie je de hele tijd die grote zwarte vogels die aalscholven het hele weer vliegen Op wat darenpalen zitten. Of, uh, of waar dan ook. Want ze moeten hun veren altijd weer drogen. Hè? Ze hebben geen uh, afstotende, geen, geen, geen vet zeg maar op hun veren. Dat het vanzelf droogt. Mij, de meeste watervogels hebben dat wel, maar dat hebben aalscholvers niet. Wat is een krop? Een krop, dat is dat zit. Uh, Achter, in, uh, achter in, de, in de keel eigenlijk, ja, een uitgegroeide, uh, ja, een, een, een zak in de keel, waar ze hun uh, voedsel wat ze niet doorslikken wat niet voor hunzelf is maar voor hun jongen, bewaren. En dat wordt al een beetje verteerd in die krop, zodat die jongen dat ook veel makkelijker kunnen uh, ja, opnemen, kunnen opeten. Want dat is half verteerde vis. Braken, als het ware weer half, oh lekker praatje, zo, ik hoop dat uh, het uh, deze uitzending morgen is. <laughs> maar uh, er wordt dan, wordt dan zo half weer opgebraakt, zeg maar. En uh, nou, dan pakken de jongen dat uit die uh, krop, vreten ze dat op. Maar het strijd is enorm altijd. Hè? Want als we wel voor ons kijken, dat is dan een nest met drie jongen. En als moeders dan eraan komt ja dan de grootste die wint eigenlijk steeds tot die eens een keer helemaal verzadigd is, nou dan komt de tweede dan de beurt. Daarom is het ook vaak dat er eigenlijk maar twee jongen groot worden en die, die derde, ja die, die, ja die wordt zo zwak en op een gegeven moment ja, hij wel eens uit het nest. Nou ja, die is ja harde wereld tot de natuur. En daar onder al die bomen, daar lopen weer de vossen. Ja, die hebben ook weer jongen. Ja, die moeten ook eten hebben. Dus ja, zo gaat het dan. Eten en gegeten worden in de natuur. Maar alles is een heel bijzonder schouwspel hier in je ziet het, uh, dat, dat water, de renbaan, dat is ook vroeger echt uh, gerend. Dat is uh, eind jaren uh, 1800, dus, dus 1890. Was hier Willem van Oranje, die had hier uh, met zijn cavalerie lag hier, en die denkt, ja, die mannen vervelden zich ook. Hij ziet moeten we hier wat spanning in brengen. Dus dan heb je hier een renbaan laten aanleggen. En wij staan dus op die tribune van die renbaan. Het water wat daar uit het uh, grond, wat daar uit het meertje is gekomen, hebben ze hier opgegooid daarom noemen we dat ook de tribune. En waar heeft eigenlijk na vijf tot, uh, of, of vier tot zes jaar gefunctioneerd. Toen was het leuke spelletje er alweer af. Ze dus hebben daar helemaal een speciale weg voor aangelegd. Dat is de Grindweg. Dat weten de heleboel mensen niet. Maar als je bijvoorbeeld uh, het heem aan de Zandvoortselaan, Laan, dat mooie huis. In die bocht, die, daar ging die Grindweg, die boog eraf af de duinen in. Naar de brug in de bij de ingang Zandvoortse Laan, hier naartoe. Speciaal voor uh, alle ja, voertuigen, diligence's, mensen met paarden, handkarren, alles kwam hier naartoe om naar, die, uh, naar, die, naar dat renvestijn te kijken. Maar die, uh, Grindweg, ja, de Grindweg, er liggen nog wel fundamenten hoor, daar heeft de Smederij gestaan. Uh, daar heeft Klas 10 bijvoorbeeld, dat is wel een Zandvoortse naam, hebben er nog gewoond. Uh, zo zijn er nog wel meerdere, ik kom niet zo gauw op andere namen. Ja, nog, in, nog in Zandvoort en er, wonen nog, er leven nog een paar dames die dus hier in de duinen hebben gekomen en hier vlakbij uh, heeft er ook al, al, al even dames gewoond. Dus dat is wel heel leuk. Uh, uh, ja, daar ben ik wel eens tegengekomen om te horen. Toen was hier nog volop huis. Dus ja, alles bij elkaar. Is dat een heel mooi cultuurhistorisch uh, uh, punt waar we staan met uh, ja, volop uh, leven, He, 300 aanzien. Uh, 300, 300 Schrikkelijke hekel aan hebben natuurlijk, want ja, je kent het wel vergeten. Dat is even kijken. 300 aalscholvers is dus, uh, 450 kilo vis wordt er dan per dag uh, voor je netje uit uh, weggevist. Dus nou, die zijn er helemaal niet blij mee. Maar uh, dit zijn gewoon al een van de mooie punten in de Amsterdamse waterlijn. Heeft.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 Va bene Sì tu la parla miet americano quando sa fa la moda sotto luna Con madreen cade di I love you Papa l'americano Ik weet dat 5. En in de Eter op 106.9. Straks meer.